FLASH-jaarabonnement. Dat het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Dit is Radio 1. Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Tientallen doden bij aanslag op vliegveld in Moskou. Sprekers op hoorzitting pleiten voor nieuwe Afghanistan-missie. En Nederlandse reisorganisaties annuleren reizen naar Tunesië.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 In Brabant zijn in verband met de grote brand in Moerdijk... op verschillende plekken huiszoekingen gedaan. De doorzoekingen waren in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Het bedrijf Chemiepak heeft volgens justitie... mogelijk in strijd met de vergunning gehandeld. De vijf woningen die zijn doorzocht... zijn van mensen die bij het bedrijf Chemiepak werken. Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer... hebben tot nu toe alle genodigden gepleit... voor het sturen van politietrainers naar Kundus. Het belang van de Nederlandse bijdrage werd benadrukt... door vertegenwoordigers van de Afghaanse regering de NAVO, de EU en ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties. Verschillende sprekers benadrukten dat het de laatste tijd beter gaat in Kunduz, maar ze noemden de situatie ook kwetsbaar. Volgens een directeur van een Duitse ontwikkelingsorganisatie dreigt Afghanistan zonder internationale steun terug te zakken in chaos en geweld. De hoorzitting duurt nog tot in de avond. Donderdag neemt de Tweede Kamer een besluit over de politiemissie.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 Op de Australian Open zit Kim Kleisters bij de laatste acht. Ze versloeg de Russische Makarova in twee sets. In de kwartfinale speelt Kleisters, die als derde is geplaatst... tegen de Poolse Radwanska, die als twaalfde is geplaatst. Het weer in de loop van de avond en nacht opnieuw regen. Ook morgenochtend nog regen. S'middags af en toe zon, het wordt zes graden. Woensdag draait de wind naar het noordoosten. Het wordt zonniger en kouder. ANWB Verkeersinformatie. Het is een rustige avondspits bij elkaar. Er staat er 50 kilometer file. Bijna alle dagelijkse files zijn dus een stukje korter dan anders. Ik noem de plaatsen waar u de meeste vertraging heeft. Dat is op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en knooppunt Rijn 5 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... ook 5 kilometer tussen Roelevarensveen en Zoete dijk. En op de A12, Den Haag-Ornem... tussen knooppunt Lunetten en Driebergen, ook weer 5 kilometer.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 Goedemiddag, zometeen natuurlijk meer over de aanslag in Moskou op het internationale vliegveld daar in de bagagehal. We hebben een verslaggever ter plekke. Op dit moment is het even lastig contact met hem te krijgen, maar zodra we hem hebben hoort u natuurlijk meer van hem. Dus beginnen we met Bradley Manning, dat is de militair uit de Verenigde Staten... die daarvan wordt verwacht dat die informatie naar Wikileaks heeft gelekt. Deze Manning die wordt in de gevangenis onmenselijk behandeld. Dat zegt althans Amnesty International. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hebben jullie hem kunnen bezoeken dat jullie dit weten? Nee, dat nog niet. Maar we weten wel uit zijn omgeving, zijn advocaat, zijn familie wat er, uh, wat er aan de hand is. We zouden hem overigens graag bezoeken hoor, maar dat, uh, dat gaat niet zo heel, uh, heel makkelijk. En we nog weten dat hij, uh, ja, dat hij 23 uur op zijn cel zit, een uh, heel klein celletje van een uh, meter bij drie meter zestig. Dat hij geen uh, dekens en lakens heeft, dat het licht heel lang aan blijft. Kortom, uh, ja, toch wel tamelijk uh, inhumane omstandigheden. En dat voor iemand die eigenlijk alleen nog maar in voorarrest zit. Hoe komt u precies aan die informatie en hoe betrouwbaar is die? Nou, die is wel betrouwbaar, hoor. Die is uh, gecheckt uit, uh, uit de omgeving van, uh, van Menning. Zeker ook zijn uh, advocaat, die een uh, betrouwbare advocaat is. Uh, blijkt ook wel dat ook anderen, bijvoorbeeld de VN-rapporteur uh, tegen Martelen, de heer Novak, uh, hetzelfde zegt. Dat ook een onderzoek uh, begonnen is. En dat geeft toch het signaal africhting uh, de Amerikanen dat ze uh, ja, zijn uh, gevangenisomstandigheden moeten, moeten verbeteren. Omdat die uh, ja, nu toch wel zo onmenselijk zijn, dat niet zo doorgaan. Als je ook bedenkt dat hij al vanaf de zomer uh, 2010 daar in uh, die marinebasis in Virginia op die manier vastzit, dan doet dat zo langzamerhand ook grote psychologische schade aan hem. En op die manier uh, kan hij straks ook nooit uh, ja, normaal geschikt en klaar zijn voor een uh, proces tegen hem. Dat er ongetwijfeld zal gaan komen. Want hij is inderdaad nog, niet, nog steeds niet officieel in staat van beschuldiging gesteld? Nee, er is wel uh, de verwachting uh, dat dat dit voorjaar gaat gebeuren, maar ja, dat is al een ruim begrip en dat dat uiteindelijk tegen een, tot een proces tegen hem zal uh, leiden op het verdenken van ja, het lekken van die, uh, van die documenten naar, naar Wikileaks toe. En dat ze hem onder deze omstandigheden vasthouden, hè, heeft dat te maken met het feit dat de Amerikanen Wikileaks zo hoog opnemen? Ongetwijfeld, hè. U heeft ook wel gelezen dat de Amerikanen natuurlijk uh, ja, uiteindelijk richting uh, Julian Assange willen. En daar hebben ze natuurlijk Bradley Manning voor, uh, voor nodig. Kijk, het kan goed zijn dat als er een proces tegen hem begint... Hè, wat volgens Amnesty altijd een eerlijk proces zal moeten zijn. Dat zullen wij ook volgen. Maar dat dan blijkt dat Manning in strafrechtelijke zin wel iets te verwijten valt. Ik weet dat niet, maar dat zou wel kunnen. En wat, wat is dan de gedachte erachter om iemand 23 uur ongeveer wakker te houden op zijn cel? Nou ja, kijk... Uh, het dekt natuurlijk, ik zeg het voorzichtig, lichte associaties op met uh, ja, de manier waarop uh, de Amerikanen natuurlijk gevangenen in de hele War on Terror uh, behandeld hebben. Ik noem dan maar even het beladen woord Guantanamo Bay. Mensen vasthouden, verhoren, uh, niet uh, in contact met het publiek willen, willen brengen. Uh, wekt toch een beetje de indruk dat, uh, ja, dat zijn bestraffing al enigszins begonnen is. Dat hij op die, uh, zo, zo geïntimideerd wordt en zo kort en klein gehouden wordt... Uh, dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat het straks al heel moeilijk zal worden om in een in, in proces van een eerlijk proces te gaan spreken... als je van tevoren in zulke slechte omstandigheden bent vastgehouden. Want bij terreurverdachten gaat het ook vaak uh, om, om het feit om, om meer informatie los te krijgen. Wordt op die manier een, een verdachte zover gekregen om meer te gaan zeggen? Is, is dat bij hem ook zo of is dit echt dan nu al straffen? Informatie en straffen allebei. Ik wil overigens niet suggereren dat Manning nu gemarteld wordt, zoals bij War on Terror verdachte Guantanamo en Elders wel aangetoond is hoor. Zover gaat het niet. Daarom spreken wij ook over onmenselijke behandelingen. Dat is nog net één stapje voor voor marteling. Dat niet, maar zeker een vorm van bestraffing lijkt het te zijn, dat zullen de Amerikanen nooit toegeven. Maar daarnaast zullen ze natuurlijk ook meer van hem, van hem willen weten, ja. Rutbrosgraaf van Amnesty International. Hartelijk dank over Bradley Manning, de Amerikaanse militair die ervan wordt verdacht. dat dat hij de informatie naar Wikileaks heeft gelekt. Dan gaan we naar Moskou. We hebben contact met journalist Olaf Koens. Die is op de luchthaven in Moskou, waar vanmiddag een bomaanslag is gepleegd. Olaf, dat gebeurde in de bagagehal waar passagiers aankwamen. Kan jij iets zien van de plek waar het gebeurd is? Nee, dat is uh, helemaal afgesloten. Daar staan natuurlijk de hulpdienst op dit vent voor. Uh, die slachtoffers zijn dus afgevoerd, grotendeels... En in dat gedeelte van de luchthaven is ook geen elektriciteit. Dat komt weer terug. Maar daar wordt in ieder geval gewerkt. Ik sta op dit moment in de vertrekhal. En daar gaat alles eigenlijk nog gewoon zijn gangetje. Mensen checken in. Er zijn nog steeds vluchten. Er is absoluut hier geen sprake van paniek. En heeft de politie inmiddels al een, een idee hoe en door wie deze aanslag gepleegd is? Nee, dan loop je wel politiewoordvoerders rond, maar die, die laten nog niks los. Het schijnt dat de president met Wedev net op Twitter wel heeft laten weten dat het uh, dus inderdaad een, een zelfmoordaanslag is dat ze zelfs naar de daders al op zoek zijn. Het gaan drie mannen gaan. En, uh, uh, maar als uh, het ja. een zelfmoordaanslag is, dan leven die niet meer, toch? Je bedoelt dat ze zoeken onder de slachtoffers dan? Nee, nee, nee. Kijk, het... Zo'n zelfmoordaanslag wordt natuurlijk meestal, tenminste dat leren we uit de ervaring van aanvallen aanslagen die in Moskou plaatsvinden. Het wordt gecoördineerd door mensen. Die mensen krijgen de opdracht, die krijgen die bomgordels en daar schijnt men op dit moment jacht aan te maken. Maar goed, uh, dat is wat er van president Medvedev komt. Uh, uh, wat wij hier zien is dat uh, de politie... Uh, uh, nou, de, de politie heeft nog geen duidelijke aanwijzingen waar het vandaan komt, maar het is dus een zelfmoordelwis geweest. En uh, uh, ja, die komen meestal in Rusland uit de noordelijke Caucasus. Ja, en dan weten we ook op basis van die ervaring uit het verleden... dat er vaak meer dan één uh, persoon is die die aanslagen pleegt. In hoeverre kun je inschatten dat het zoeken naar iemand die erbij betrokken is... ook nog daadwerkelijk daar gebeurt? Of zijn er op andere plekken in Moskou of in Rusland ook uh, zoektochten gaande? Ja, we horen op dit moment dat dus uh, over in Moskou de controle verscherpt is. Uh, ik heb net de gekregen dat inderdaad bij metrostations op verschillende, ja, noem het maar strategische plaatsen, er worden dus mensen gefouilleerd, worden mensen documenten nagekeken. Dus er is op dit moment uh, verscherpte controle in de stad. Dat zie je ook op de luchthaven. En vroeger kon je hier gewoon met een tas naar binnen lopen. En uh, dat probeerde ik zojuist. En toen werd ik natuurlijk uh, uh, helemaal screen. En ik neem ook aan dat alle vluchten die vanmiddag binnenkwamen, dat ze daar goed naar kijken. Hè? Want om in die bagagehal te komen, moet je natuurlijk ja. in principe uit een vliegtuig komen. Precies, dan kom je eigenlijk uit de lucht. Uh, uh, dat is opmerkelijk te noemen. Want uh, als we er dus vanuit gaan dat dit een aanslag is geweest die gepleegd is door. Uh, uh, terroristen uit de Noordelijke Caucasus, wat iedereen aanneemt. Ja, meestal worden die vluchten, en ik heb er natuurlijk zelf vaak op gezeten... die worden bij aankomst nog eens dubbel gescreend. En meestal als je uit, uh, uh, noem maar wat, uit Sochi of uit uh, Grozny... als je terugvliegt naar Moskou, dan moet je bij aankomst... moet je bagage nogmaals scannen, moet je al je documenten laten zien en zo. Dus eigenlijk is die controle heel scherp, maar ja, blijkbaar niet scherp genoeg. Olaf Koens, dankjewel. Over het uh, laatste nieuws uit Rusland, internationale luchthaven dus in Moskou... waar een aanslag is gepleegd vanmiddag, een zelf zou het zijn. In ieder geval 31 mensen kwamen daarbij om het leven... en 130 mensen zijn gewond geraakt. Zometeen praten we over huiszoekingen die zijn gedaan... in verband met de brand in Moerdijk. Eerst krijgt u de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene Geest. In totaal staat er 60 kilometer file. Er is één file die eruit uitspringt. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Er zijn daardoor bij sloten twee rijstroken dicht. Bij het ongeluk is een motorrijder betrokken. Het gaat ook nog even duren. Er staat inmiddels drie kilometer file achter. Maar die file die zal snel aangroeien. Dus als u richting Amsterdam moet, dan kunt u beter omrijden. Vanaf knooppunt Bad Hoefdorp via de Gaasperdammerweg over de A9 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Lekker de hele dag gamen en muziek maken terwijl je vrienden op school zitten. Dat lijkt leuk, maar... Is dat wel zo? Dagelijks gaan zo'n 800 jongeren niet naar school. De Vereniging van Leerplichtambtenaren... wil dat aantal drastisch omlaag brengen. Daartoe aangespoord vandaag door de ombudsman. Donovan van Onze was ooit zo'n thuiszitter. Van zijn twaalfde tot 14 veertiende ging hij niet naar school. Die twee jaar waren redelijk moeilijk. Vooral voor mijn moeder. En voor mij voelde het alsof ik niet vertrouwd werd door geen enkele school. Alsof ik niet geaccepteerd werd door de maatschappij. En op een gegeven moment... Als je dan wel weer op school komt, dan vertrouw je geen leraren meer, omdat ze zoveel dingen beloven en niet nakomen, en uh, omdat je toch heel veel scholen af bent gereisd uh, waar je uh, niet geaccepteerd bent. Wat heb je gedaan eigenlijk in die twee jaar? In die twee jaar heb ik alleen maar thuis uh, zitten gamen en muziek zitten maken. Ook leerzaam? Ja, het is ook leerzaam, vooral voor Engels, maar uh, niet op de manier uh, waarop het zou horen. Karin van Onze, hoe was het voor u als moeder dat uw zoon uh, zo lang thuis had? Ja, dat was gewoon eigenlijk gewoon vreselijk. Je kind wordt eigenlijk uitgesloten van alles en iedereen... en dat doet heel veel pijn. Dat is heel triest. En u probeerde wel uw zoon weer op een school te krijgen? Zij hebben diverse, nou, ik geloof wel zes tot zeven scholen benaderd. We zijn met Donovan daar naartoe gegaan. Uiteindelijk is hij ook niet meer meegegaan... omdat dat gewoon heel zielig was en zeer teleurstellend als het weer afgewezen werd. En overal kregen we nee op het rekest. Waarom? Omdat het advies van de basisschool was de smokschool. Een zeer moeilijk opvoedbare kinderen... En daar paste ik voor, daar ging hij echt niet naartoe. Wat was de rol van de leerplichtambtenaar in dit geheel eigenlijk? Dreigen met boetes daarvoor, hè, dus dat hij niet naar school ging. En eigenlijk was dat dat. Ja, Er was een schoolfond, uh, die mevrouw toen, en ja, daar moest hij dan maar naartoe. Heb jij die uh, leerplichtambtenaar uh, Donovan ooit, uh, ooit gezien ook? Nee, nooit gezien, nooit gesproken, ikzelf. En als ik u dan vraag, voelde u enige betrokkenheid van die leerplichtambtenaar... bij uh, het vinden van een oplossing? Helemaal niet. Helemaal niks. Dat zeg ik. Er was één school beschikbaar, waar die naartoe kon. En daar was de kous meer voor de toenmalige leerplichtambtenaar. Wat had er volgens jou Donovan moeten gebeuren om jou weer naar school te krijgen? Dat is heel makkelijk gewoon een kans gegeven worden. Op wat voor manier? Op een manier dat ik gewoon mijn recht op onderwijs uh, had kunnen hebben. Dat die kans had ik gewoon moeten krijgen van, uh, van de scholen. En de leerplicht. Nou zegt de ombudsman vandaag in een rapport wat hij geschreven heeft. De taken van de leerplichtambtenaar moeten worden uitgebreid. Niet alleen maar handhaven en dus boetes opleggen. Maar een bemiddelaar worden tussen alle partijen om te zorgen dat leerlingen geholpen worden om weer naar school te gaan. Is dat, klinkt dat als muziek in de oren? Zeker dat het voor de, de, de kinderen die nu nog thuis zitten dat het een uh, goede oplossing is. Dat weet ik ook zeker. En dat ze daarna ook nog door de leerplichtambtenaar geholpen worden op de school om te blijven bemiddelen. Dat lijkt me een heel goed plan, want ja, een leerplichtambtenaar is heel leuk en aardig, maar als dat alleen maar is boete uitschrijven en zich voor de rest nergens wat van aantrekken, ook niet kijken naar de persoonlijke omstandigheden van een kind, het niveau van een kind, dan hoop ik dat dat in de toekomst dat ze wat meer zich daarmee kunnen bemoeien, want het is voor de kinderen heel belangrijk. En zou uw zoon geholpen zijn daarmee? Was het gelukt, denkt u, om ja, als je met alle partijen aan tafel gaat zitten en een oplossing zoekt, om hem weer op school te krijgen? Ja, dat weet ik zeker. Als, de, hoe nou, weet je dat je zeker? als men openstaat voor de kunnen van een kind en uh, de situatie goed door heeft gelezen, uh, goed door heeft genomen kan je met elkaar tot een oplossing komen. Hoe gaat het nu eigenlijk met je? Want je bent inmiddels uh, drie jaar verder. Ja, uh, nu uh, drie jaar verder gaat het uh, ja, goed. Ik zit op het mbo niveau drie op de ICT-opleiding. En uh, die zal ik volgend jaar uh, afronden. En dan uh, ga ik naar een niveau 4 opleiding nog op het mbo. Er zit weer muziek in jouw leven. <laughs> ja, dat Volk, zeker. <laughs> ja, nee, Ik wil uh, inderdaad een, uh, een producer uh, of muziekopleiding doen uh, op het ROC in Amsterdam. Dat klopt, ja. Dus daar... Uh, daar ben ik nu voor bezig om mijn niveau 3 diploma te halen... en dat ik daar naartoe kan gaan. Donovan van Onze Oort, zit en nu dus weer lekker bezig. Een verslag van Jeroen de Jager. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen... is al lange tijd in het nieuws met problemen. Naar aanleiding daarvan liet de vorige minister van Verkeer... Eurlings een onafhankelijk onderzoek doen... naar het functioneren van het CBR. En zijn opvolgster, Schult, die kreeg vandaag de uitkomsten. En die vallen volgens haar niet mee. Wat je ziet is er de afgelopen jaren heel veel uh, ruzie is geweest tussen uh, de organisatie, uh, management, directie en uh, raad van toezicht. Uh, waarbij de partijen volstrekt niet nader tot elkaar gekomen zijn. Uh, nou, inmiddels is er, heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden van de directie in de afgelopen maanden. Uh, Raad van toezicht, de oude leden hebben dit weekend hun uh, functie neergelegd. Uh, ik heb ook nog uh, vandaag met de OR gesproken om uh, te praten hoe zitten de werknemers er nou eigenlijk in. Nou, er moet echt een cultuuromslag plaatsvinden. Waarbij iedereen weer samen aan de toekomst gaat werken. Uh, en ik heb het idee dat in ieder geval uh, alles nu wel die kant op gaat wijzen. Nu schrijven de onderzoekers ook dat er uh, nog steeds problemen met de ICT-systemen zijn. Door die problemen in het verleden raakten er allerlei dossiers zoek van mensen die medisch herkeurd moesten worden... of mensen die door de politie van de weg af waren gehaald omdat ze zich ongelooflijk hadden misdragen. Weet u nu zeker of dat nog steeds aan de orde is? Ik weet zeker dat het nog niet goed genoeg is. En dat vind ik dus ook een van de probleempunten. Namelijk dat er nog steeds uh, zeggen, een enorme voorraad is voor wat de herkeuringen betreft. Dat dat onder andere komt omdat het gewoon niet in de systemen past die er nu zijn. En dat betekent dus, wat mij betreft ook, dat er echt een nieuw systeem moet komen. Je kunt niet heel veel langer zeggen dat je het niet aankan met je systeem. Dan moet je een ander systeem aanschaffen. Wat betreft de financiën, dat is ook niet in de orde nog, hè? Het klopt. Er uh, zijn de problemen in de organisatie eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant de pensioen en er zijn de afgelopen jaren een paar besluiten genomen die uiteindelijk niet goed uitgepakt zijn voor de organisatie. Uh, en dat heeft weer tot gevolg het tweede probleem, dat het eigen vermogen heel erg is aangetast de afgelopen periode. Ja, en dat is natuurlijk risicovol voor een organisatie. Want hoe lang zouden ze in theorie nog hebben wanneer ze zo zouden doorgaan op deze weg? Ik denk dat ze dan nog volgend jaar wel echt in de problemen zouden gaan komen. Dus, uh, dan, dan hebben we het gewoon, over een faillissement. Dat moet gewoon echt ingegrepen worden. Nou ja, dat zal natuurlijk nog niet zo snel een faillissement zijn. Maar ja, ik denk wel dat je gewoon je vermogen zo aanspreekt... dat je uh, moet gaan interen op andere zaken. En ja, dat is gewoon echt absoluut onwenselijk. Nou zegt het CBR zelf in een reactie, in eerdere reacties ook... het gaat hartstikke goed met ons, het gaat de goede kant op. We hebben de problemen onder controle... Dan is dit rapport toch een iets ander verhaal. Hij moet twee dingen onderscheiden. Aan de ene kant, dit rapport zegt gewoon heel feitelijk... wat er allemaal mis is geweest de afgelopen tijd. En dat is ook een schokkend rapport. Aan de andere kant is er inmiddels een nieuwe directie aangetreden afgelopen maanden. En die nieuwe directie die is natuurlijk al hard bezig om een verbeterplan te maken. Die onderkent ook deze problemen. Die is ook in goed gesprek met de werknemers om te proberen om het tijd te keren. Dus dat zij zeggen, nou we zijn de goede kant op aan het gaan... dat wil ik ook wel ondersteunen. Maar uh, dit rapport uh, geeft denk ik eens en te meer aan uh, hoe ernstig het was. Ik heb ook nu met hen afgesproken, komend half jaar. Ik kijk maandelijks mee of het jullie lukt om die verbeteringen door te brengen. Zo niet. Dan moet ik ook nog dingen achter de hand houden om nog meer ingrepen te doen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, je kunt, uh, het is niet bij opzet. Laten we daarmee beginnen. Ik wil eigenlijk dat dit gewoon slaagt. Deze directie met het verbeterplan. Mocht dat uiteindelijk niet lukken, dan ga ik over nadenken wat voor alternatieven er zijn als het uh, naar ons toe halen als ministerie. Dus niet meer in zo'n constructie op afstand. Dan wordt het wij spreken een soort uh, het Rijksexamencentrum. Ja, je kunt kijken of je het met de Rijksdienst voor het wegverkeer kan samenvoegen of andere elementen. Dat zijn. wat verkoude minister Schultz in gesprek met verslaggever Olof van Jolen. Het CBR wil zelf alleen schriftelijk reageren. En ze wijzen erop in die reactie dat ze dus al begonnen zijn met die verbeteringen en dat zij er alle vertrouwen in hebben dat die verbeteringen zullen slagen. De aanslag op het vliegveld in Moskou. Gaan we even terug. Vanmiddag was die, er is nog weinig echt bekend. Hier aangeschoven is buitenlandredacteur Katrien Straatman. Je hebt de media, de internationale media, gescand. Welk beeld heb jij nou precies gekregen van die explosie op het vliegveld? Nou, op de eerste plaats dat het natuurlijk een enorm grote explosie moet zijn geweest. Rond drie uur onze tijd is dat gebeurd. Uh, het was dus in de hal waar de bagage aankomt. Iedereen weet dat, dan is het heel druk. Dan gaan al die mensen die uit die vluchten komen, verschillende vluchten zijn het vaak ook, Gaan hun bagage ophalen. Dus mensen staan bovenop elkaar. Er waren waarschijnlijk wel duizend mensen in die hal, misschien wel meer. Uh, dus het was enorm vol en mensen konden niet zo gewoon kant op. Dus als daar iemand in loopt, want het vermoeden is, maar dat weet men natuurlijk nog niet zeker. Dat komt allemaal druppelsgewijs, komen er speculaties binnen. En misschien dat we later precies weten wat er gebeurde, maar vermoedelijk is er iemand en er wordt ook gezegd een vrouw het zouden ook twee vrouwen kunnen zijn vanuit de aankomsthal die daar vlakbij is natuurlijk waar mensen staan om ze op te wachten de mensen die er aankomen, dat die daar naartoe is gerend naar die bagagehal en uh, daar gewoon een enorme explosie heeft voortgebracht. met dus zoveel doden, omdat die mensen daar bovenop elkaar stonden heb je enig beeld gekregen van het aantal buitenlanders... dat zich in die bagagehal bevond? Ja, er zijn nog heel veel, uh, ook nog heel veel verschillende berichten over. Wat we wel weten, in, inmiddels, tenminste vrij waarschijnlijk... waren er drie vluchten vanuit het buitenland. Londen, Düsseldorf en uh, de Oekraïne, Odessa. Uh, er was ook uh, bij BBC merkte je heel veel paniek over een vlucht van BA, British Airways... die daar ook net was gearriveerd. En ze vermoeden daar ook het uh, bang voor het ergste. Maar natuurlijk heel snel natuurlijk ook allerlei bronnen geraadpleegd. En er lijken daar... Uh, nog geen doden of gewonden bij te zijn. Maar ook, dat is allemaal nog gespeculeerd. Het is gewoon nog veel te vroeg om dat te kunnen bevestigen. Goed, dan de feiten op een rij van het vliegveld zelf. Uh -huh. uh, Domodedovo. Jadovo. Wat voor, ja. wat voor luchthaven is het? Nou, het is nu een hele moderne. Er zijn drie grote commerciële luchthavens in Moskou. Dit is nou de grootste van Moskou en dus van Rusland. 64 gebouwd. Uh, er was eerst vooral voor binnenlandse vluchten... de laatste jaren enorm uitgebreid. Enorm modern geworden. Ook met een goede beveiliging, zeggen ze. Dus het was gewoon een heel goed en, en groot... Of is het een heel goed en groot vliegveld? Dat het zo groot is, dat kun je ook opmaken uit het feit dat de vluchten gaan er gewoon weg, vertrekken gewoon nog. Uh, dat gaat allemaal gewoon door. Het is enorm groot. Daar merk je helemaal niks van als je in de aankomsthal bent, waar ja, het allemaal gebeurt. Dat was ook enig, enig, enigszins de verbazing bij Olaf Koens die op ja, dat vliegveld staat. Precies, ja. wat, wat weet jij van eerdere aanslagen op luchthavens in Moskou? Nou, luchthavens is weinig van bekend althans. Is weinig gebeurd de afgelopen tijd. Wat we wel weten is in 2004 op diezelfde luchthaven, dus in Domodedovo. Zijn wel, en toen werden er dus ook uh, werden de vraagtekens geplaatst dus bij de beveiliging. Twee uh, zelfmoordterroristen, twee vrouwen, hebben toen kaartjes kunnen kopen. Tickets gewoon bij het vliegveldpersoneel. Uh, dus volslagen niet, niet goede kaartjes, niet allemaal gecheckt van tevoren. Maar hebben dat op het laatste moment daar kunnen kopen. Zijn die twee vliegtuigen, daar ging het om, binnengegaan. Hebben een explosie in de lucht veroorzaakt. 90 doden. Dat was op hetzelfde vliegveld. En dat is zeg maar hetgene wat we weten over dat vliegveld. En, en de vluchten die vandaag gingen. Ja, uh, dan door Marjeroval. Uh -huh. Heb je oogtuigverslagen uh, gescand op de internationale media? Heb, je Heb wat ik gezien? ook. Er zijn er nog niet zoveel van, maar wel van iemand van die vlucht waar ik het net over had. Van BA, die uit Londen kwam, van British Airways. Die vertelde inderdaad, nou, ze waren net, hadden net hun koffers gehaald van de band. Ze liepen net naar hun auto, dus door de aankomsthal. Een enorme explosie. Hij was met zijn collega. Hij zegt, nou, ja, we trilden gewoon. Door de luchtdrukverplaatsing werd je door elkaar geschud. Dus dat was enorm erg. Hij is teruggegaan natuurlijk en hij zag nou, een vreselijk slagveld natuurlijk. Uh, dat is onbeschrijfelijk wat je daar natuurlijk ziet. Het was natuurlijk ook heel mistig door de enorme explosies. Er waren ook nog vuurtjes op dat moment. Hij heeft, uh, verteld, vertelt hij zelf een man die onder het bloed zat. Een Russische man met een zwart geblakerd gezicht heeft hij water gegeven. Dus dat is zijn ooggetuigenverslag. Ja. Dan kijkt iedereen natuurlijk naar de politieke leiding van Rusland. Ja. Zijn er ook officiële reacties genoemd? Metvedev, president Medvedev heeft gelijk van zich laten horen. Heeft natuurlijk de verplichte dingen gezegd van, en dat kan je ook niet als president natuurlijk, van we zullen de, de daders zullen we meteen, want ook de mensen die bij betrokken zijn en die nog leven dus ze vermoeden namelijk dat het drie mannen zijn die erbij betrokken zijn. Dus niet de zelfmoordterroristen terroristen, die zijn uiteraard dood. Maar in ieder geval, dus ze zijn op zoek naar drie mensen dat hebben ze gezegd, we zullen ze gelijk proberen op te sporen. Alle beveiliging is opgeschroefd ook op de andere vliegvelden. De feit dat tot zover. Katrien Straatman, dank je wel. En zometeen na het nieuws van half zes... gaan we praten met minister Jan Kees de Jager van Financiën... over de verkoop van ABN AMRO. Gaat nog een paar jaar duren, heeft hij aan de Tweede Kamer geschreven. En waarom dat zo lang duurt, dat gaan wij zo van hem horen. Dat na half zes. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het is uh, overwegend bewolkt. Af en toe je het, het een beetje. Ik denk dat dat zo blijft ook vanavond. Maar vannacht dan gaat het vanuit het noorden echt harder regenen. Een beetje buiig wordt het dan. Het wordt niet veel kouder dan een graad of drie. De bewolking blijft overheersen. En tegen de ochtend en in de ochtend... zou het in de Zuid-Limburgse heuvels misschien een beetje nat kunnen sneeuwen. Nou, verder is die ochtend. Die, die regen die trekt richting zuiden. De noordelijke helft van het land wordt geleidelijk aan droog. En morgenmiddag in de zuidelijke helft nog wat wegtrekkende regen. In de noordelijke helft van Nederland misschien af en toe zelfs even wat zon. Er waait een straffe noordwestelijke wind en het wordt ongeveer 6 graden. Woensdag hebben we nog een enkele bui. Donderdag en vrijdag is het droog, s'nachts vriest het 3-4 graden. En overdag is het graad 1. Het is dus winter. Maar als u mijn praatje van een half uur geleden heeft gehoord... ik denk niet dat het echt doorzet. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Die zorgen vanmiddag voor wat extra vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Sloten. Er zijn twee rijstroken dicht en die blijven voorlopig ook dicht. Er staat drie kilometer file achter. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden. Kan het beste via de Gaasperdammer weg over de A9 en de A2. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam daar is een ongeluk gebeurd bij Gorkum... waardoor de rechte rijstrook dicht is en dat zorgt voor drie kilometer file. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle ook een aanrijding. Dat is gebeurd bij Zwolle-Zuid. Ook daar staat drie kilometer file. En bij Zwolle is de linkerrijstrook dicht.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 Het is twee minuten over half zes. U luistert naar het Radio 1-journaal. We hebben zo meteen een gesprek met Jan de Jong, geografisch analist. Die jarenlang de Palestijnen heeft bijgestaan bij de onderhandelingen met Israël. Hij gaat in op al die documenten die zijn gelekt naar Al Jazeera. Of het nou nieuws is of niet. Voor hem geloof ik niet, maar dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst even iets anders, iets nieuws deze middag. Eerder vanmiddag deden we een oproep aan u, de luisteraar, wat we wilden weten. Welke vraag moet in ieder geval gesteld worden en hopelijk ook beantwoord... tijdens de hoorzittingen in Den Haag over de eventuele politiemissie in Afghanistan? Dat deden we via Twitter, deden we via ons weblog. En daar zijn wat reacties op binnengekomen. Wilco Bom, die zit al de hele dag te luisteren in Den Haag naar die hoorzittingen. Uh, Wilco, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Um, een van de vragen... Ja, als ik je even mag onderbreken, we hebben zo jaren juist een gesprekje opgenomen met de fractievoorzitter van GroenLinks... Jolande Sap. En uit dat gesprek blijkt dat uh, haar bij GroenLinks... de twijfels over de missie bepaald niet kleiner zijn geworden... Over wat ze tot nu, door wat ze tot nu toe hebben gehoord. Ze willen morgen eerst nog een gesprek met de premier hebben... achter de schermen, voordat ze woensdag het debat ingaan. En ze zei dus letterlijk dat het, uh, dat het wat, nou ja, uit haar, alles wat zij zegt klinkt door... dat ze niet erg positief zijn uh, door wat ze nu gehoord hebben. Luister maar. Nou, ik denk dat we na deze dag uh, een behoorlijk goed beeld hebben van uh, ja, de punten waar wij ons zorgen over maken. We willen wel morgen nog met het kabinet ook een vertrouwelijk gesprek over uh, nou ja, de vertrouwelijke veiligheidsinformatie die we mogen inzien. Kunnen we helaas niet delen, maar dat baart ons ook zorgen, daar willen we nog over doorpraten. Dat baart u zorgen, wat u heeft gezien? Ja, het wordt ook wel bevestigd in een aantal gesprekken hier. Zo'n generaal Frits van de ISAF-troepen... die ook de verwachting uitspreekt euh, ja, dat het het komende jaar eigenlijk nog slechter gaat worden. Hij sprak over een berg waarbij hij nog voor de top staat en uh, nog over die top heen moet. Uh, dus je, je ziet dat een aantal van die hoge heren ook uh, de zorg over de veiligheid delen. En uh, ja, beeld is nu, is het even rustig daar... Maar er kan gewoon echt wel van alles aan zitten te komen. Dat is een strategische provincie waar we heen gaan. En ja, als het daar onveilig is, dan moet je je afvragen... wat is het nut om daar opbouwwerk te gaan doen?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 En de twijfels bij haar over de missie in uh, Afghanistan... in de noordelijke provincie Kunduz... die zijn bepaald niet kleiner geworden... door wat ze vandaag allemaal te horen hebben gekregen... over de situatie in Kunduz. En met name ook over de veiligheid in die provincie. Ja, want die opmerking van Jolland de Sap van GroenLinks... sluit aan op die vraag die een van die twitteraars uh, ons uh, liet weten. Wat, wat moet er gebeuren, zo zegt Tim Engelbart... wat moet er gebeuren voordat GroenLinks, dat weten we nu dus... min of meer D66 en de ChristenUnie gaan instemmen. Nou, die drie partijen die cruciaal zijn voor het verkrijgen van een meerderheid in de Tweede Kamer voor die missie... die moeten er alle drie van overtuigd worden dat de Nederlandse inzet in Kunduz ook daadwerkelijk een ontwikkeling levert aan de, aan, de, aan de verbetering van de situatie daar. Bovendien vinden ze alle drie dat het niet te gevaarlijk mag zijn voor de Nederlandse militairen en politiemensen die het kabinet erheen wil sturen. En ze vinden ook dat het niet betaald mag worden met geld uit de pot van ontwikkelingssamenwerking. Uh, ja, en die veiligheid, dat is dus een belangrijk punt. Uh, GroenLinks geeft al aan uh, dat dat uh, toch heel zwaar weegt... Dat, dat, uh, vandaag, dat ze er niet vrolijk van zijn geworden wat ze er vandaag over hebben gehoord. En het kabinet heeft alle drie die partijen nodig. Als GroenLinks tegenstemt is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor die missie. En heb je al gehoord of de zorgen bij D66 vandaag ook zijn toegenomen? Nee, we hebben die vraag ook gesteld aan Pechtold van D66 en aan voor de wind van de ChristenUnie. Die laten dat nog een beetje in het midden. Uh, die houden de kaart aan de borst. Uh, maar goed, dat is niet zo heel verrassend, want het is al een aantal dagen duidelijk... dat de meeste twijfels bij, bij GroenLinks zitten en niet bij die andere twee partijen. En om terug te komen bij die vragen van de luisteraars, uh, er wordt ook een ander alternatief geboden, namelijk wat eerder ook wel aan de orde is geweest, Roland Koopman en Roger Vleugels, die vragen zich af of het nou echt geen optie is om die mensen hier dan in Nederland een politiecursus te geven. Nou ja, dat is wel een optie, maar dan vooral een theoretische optie. Er is, uh, Afghanistan heeft het begin vorig jaar voorgesteld, daar is ook binnen NAVO-verband wel naar gekeken. Uh, onder andere naar de mogelijkheid om het in Jordanië te doen of in Turkije. Maar het betekent uh, onder andere dat het klauwenvol met geld kost. En het is vooral om financiële redenen door de NAVO afgewezen. En dat hebben we ook uh, eerder deze week uh, opgenomen in ons Wikileaks dossier op internet. En op dat internet vindt u natuurlijk ook ons weblog, waar vanmiddag ene John van Dokkenburg reageerde... over deze hoorzittingen vandaag. Hij vraagt zich vooral af of er ook aan wordt gedacht... om de politieopleiding specifiek te richten op het feit... dat je met een islamitische samenleving in Afghanistan te maken hebt. Verder in het weblog een toelichting op het nieuwe format... van het Radio 1 en Ik zou zeggen, les u het even. En vooral kunt u het horen. Ja, zeker. Goed, tot zover uh, de hoorzitting in de Tweede Kamer over Afghanistan. En dus het laatste nieuws dat de zorgen van GroenLinks zijn toegenomen. ABN AMRO gaat op zijn vroegst in 2014 naar de beurs. Dat schrijft de minister van Financiën de Jager aan de Tweede Kamer. Tijdens de crisis nationaliseerde de staat ABN AMRO... met het uh, en het toenmalige Fortis voor zo'n 25 miljard euro. Goedemiddag, minister de Jager. Goedemiddag. Ja, het duurt nog drie jaar dus voordat de staat uh, uit ABN AMRO gaat stappen, is nu de verwachting. Wat moet er nog gebeuren in de tussentijd, dat het, ja, laat ik maar zeggen, dan pas kan? Nou, een aantal dingen. Het fusieproces, allereerst natuurlijk tussen het oude Fortis uh, Nederland deel en de ABN AMRO deel. Um, de voorbereidingen voor zo'n um, uh, beursgang zijn ook heel erg groot. De, de voordelen van het uh, bij elkaar brengen van die activiteiten moeten te volle worden benut. Je moet ook nog een beetje naar de markten. Wil je vertrouwen hebben bij de financiële markten om een goede beursgoes te maken? En dat is natuurlijk belangrijk voor alle belastingbetalers in Nederland. Dan moet je ook een beetje een soort track record uh, laten zien van 1-2 jaar. Uh, hoe uh, de winst uh, zich ontwikkelt, hoe het uh, ja, nieuwe bedrijf, dat wordt een heel nieuw bedrijf eigenlijk natuurlijk, hoe dat zich gaat ontwikkelen. En dan moet je vervolgens nog, als je zegt, van ja, nu kunnen we, uh, nog ook wel een jaar uh, voorbereidingen treffen om echt zo'n daadwerkelijk zo'n beursgang mogelijk te maken. Dus het is een enorme operatie. En er zijn natuurlijk ook nog andere opties, hè? Verkoop aan een andere bank of een investeerder. Is er één optie die uw voorkeur heeft? Ik verwacht uh, op dit moment in ieder geval dat uh, de hoogste kans is dat het een beursgang wordt voor ABN AMRO. Ja, maar dat is een dus, inschatting van de kans. He? Wat heeft uw voorkeur? Ja, dat heeft ook wel mijn voorkeur, als ik eerlijk uh, ben. Maar goed, je moet geen enkele andere optie uitsluiten. Maar als u het me nu vraagt, in de huidige tijd, uh, in de huidige kennis die we nu hebben, dan zou ik zeggen: Mijn voorkeur heeft het om een beursgang te doen, dat het ABN Amano zelfstandig Nederlands bedrijf, uh, Nederlandse bank uh, blijft. En waar komt dat door dat dat uw voorkeur heeft? Ja, we komen net nu natuurlijk uit een enorme grote financiële crisis. Uh, is op dit moment nog steeds onrust in Europa. Bij een aantal landen op het gebied van de overheidsschulden. Er uh, zijn dus nog steeds toch wat onzekere tijden. En dan vind ik het ook wel belangrijk dat je dan uh, niet al te veel risico's neemt als het gaat om uh, ja, uh, een, een, een bank uh, in de aanbieding te zetten voor uh, de hoogste bieder waar die dan ook vandaan komt. Ja, want, uh, dan... want stel, ja, stel dat de Italianen, ik zal maar even iets flauws noemen, komen en enorm veel geld willen betalen. Dan is dat toch ook goed voor de Nederlandse staat? Ja, uh, goede prijs is heel erg belangrijk. Uh, maar ik... We nogmaals, het is ook een verwachting... wij verwachten niet dat een onderhandse verkoop per se veel, geld, veel meer geld hoeft op te leveren. En je moet dan natuurlijk ook altijd nog kijken wat zijn nou de gevolgen. Kijk, de reden waarom wij ABN AMRO destijds hebben moeten kopen... Het um, dus lag hem ook uh, in een fusieproces. In overnames, een biedingsstrijd die er was geweest. Buitenlandse banken die ABN AMRO hebben overgenomen. Je moet natuurlijk in ieder geval voorkomen dat je weer in zo'n soort scenario terechtkomt. Daar ben ik, daar pas ik voor. Hm. Ik, ik kan me toch ook herinneren, minister Jager, dat in de tijd toen die vele miljarden euro's naar ABN AMRO werden gestoken... dat toch ook al een tamelijk rooskleurig plaatje werd geschetst. Dus nu dat moment van die beursgang gaat komen, is dan ook de verwachting uh, reëel dat we winst gaan maken. De belastingbetaler daarmee. Nou, ik heb dat nooit gezegd, dat we winsten mee uh, gaan maken. Um, nee, ik, dat is mijn vraag. Uh, wat zegt u? Dat is mijn vraag. Ja, nee, ik heb dat nooit gezegd. Ik zal dat nu ook niet zeggen. Um, ik uh, heb in de brief naar de Tweede Kamer aangegeven dat het streven er natuurlijk op gericht is om uh, de geïnvesteerde gelden voor alle interventies die we hebben gedaan, om die terug te krijgen. Je ziet dat bij een aantal banken liggen we daar ook goed op streek. Dus hebben we uh, ook een, een groot deel van de interventies weer terug, ook vaak met een goed rendement. Maar. Um, Iedere individuele beslissing die toen is genomen, vind ik het lastig om te zeggen van dat lukt om dat geld terug te krijgen. Dat, is, dat kun je gewoon niet met zekerheid stellen en dat, dat zal ik dus ook niet doen. En het duurt nog even dus voordat er duidelijkheid komt uh, wanneer het precies is en uh, welke optie het wordt. Heeft de Tweede Kamer of de Nederlandse Bank dan nog wat te zeggen over de uiteindelijke strategie die wordt gekozen voor de bank? Bij de Tweede Kamer, uh, zeker omdat die natuurlijk mij controleert. Dus die, uh, uh, die, die, die zullen ook kijken van is dit een goede strategie? Uh, is dit goed? Zowel voor de financiële stabiliteit als ook voor de opbrengst, uiteindelijk voor de totale opbrengst uh, van de verkoop van de bank. Hè. Die twee dingen zijn dan heel belangrijk. En de Nederlandse Bank zal met name kijken naar de stabiliteit voor het hele systeem. En uh, dat is natuurlijk ook belangrijk dat daar naar nou wordt gekeken. Maar ik neem maar aan dat de daar... Tweede Kamer dat pas achteraf mag, toch? Want anders heb je uh, koersgevoelige informatie die uh, bij de Kamer ligt. Nou, het, het, het voorbereiden van de strategie is algemeen. Nu zijn we nog niet beursgenoteerd. Dat kunnen we gewoon wel samen met de Tweede Kamer doen. Op het moment dat een concern beurs, als je het al die stap hebt genomen en beursgenoteerd is... Ja, dan zit je inderdaad in een, in een lastiger proces, ook richting uh, Tweede Kamer. Maar dan heb je al de beslissingen genomen. Dus je moet zorgen dat je daarvoor ook voldoende draagvlak met de Tweede Kamer hebt. Dan, dat is het belangrijkste. Minister de Jager van Financiën, dank voor uw toelichting. Ja, dank u wel. Goedemiddag, dag. Straks, hoe reageren de Palestijnen op de onthullingen... dat hun leiders alles over hadden voor vrede met Israël? Zelfs de opdeling van Jeruzalem. Het verkeergelende geest? Ja, er is niet zo heel veel aan de hand vanmiddag. Behalve dan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Er zijn bij sloten twee rijstroken dicht en die blijven voorlopig ook nog dicht... Het levert een file op van 5 kilometer tussen Schiphol en Sloten. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via de A9 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucena Carasso en Tim Overdik. De Palestijnen reageren verdeeld op het nieuws... dat hun leiders zeer verregaande concessies wilden doen aan Israël. Al Jazeera citeerde uit stukken waaruit bleek... dat Israël nagenoeg alle nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. En dat ook de oude stad zou worden opgedeeld. Correspondent Sander van Hoorn is in Ramallah. Ramallah, pardon, Ramallah, op de westen, westelijke Jordanië. niet zeggen, maar het is een reclamesteentje voor de nieuwste telefoons van een bepaald merk op het centrale plein in Ramallah, vlakbij het regeringscentrum van de Palestijnse president. Hmm. Dit laat zien, uh, zegt een meneer die aan de rand van het plein staat dat Israël uh, geen vrede wil. Elke keer als wij wat geven, zoals deze onderhandelaars... die gaven de helft van de oude stad... en nog is het voor Israël niet genoeg. Ik denk dat het niet tijd voor dit, uh... dit is boven alles niet de juiste tijd... om uh, dit soort nieuws naar buiten te brengen. Want uh, het zal de verstandhouding binnen de Palestijnen... hij bedoelt dus tussen Fatah en Hamas... zal het niet ten goede komen. En dat is dus heel erg kwalijk. Ik ben in een koffie uh, aanbeland waar gerookt wordt en kaart gespeeld wordt. Look, I just came here now. Yeah. Ik kom net uit mijn werk en ik heb het uh, nu allemaal een beetje zitten volgen. En wat vindt u er dan van dat die onderhandelaars zo ver zijn gegaan in hun concessies? It's not, It's not good at all. Yeah. I think they should consult us. Yeah. Nou, als het waar is, dan kan dat natuurlijk niet. Dan zouden ze eerst de, pa de Palestijnse bevolking moeten raadplegen... voordat ze zulke verregaande concessies doen. Al Jazeera is een zender uit Qatar die betaald wordt door de machthebber daar. en Het is dus ook zijn agenda die ze uitvoeren. Twee spaltzaaien binnen de Palestijnen. De Palestijnse onderhandelaars zelf, Sarah Erik Erekat bijvoorbeeld, maar ook de Palestijnse president, die zeiden wij hebben niets te verbergen. Dit is allemaal uit zijn context geciteerd. Het is onwaar en het is allemaal moedwillig zo gedaan van Al Jazeera. Aan de rand van het centrale plein in Ramallah, waar het kantoor van Al Jazeera zit... is op de muur geschreven met verf Al Jazeera hult met de bezetter. En eerder al op straat stond er ook de naam Al Jazeera geschreven... zodat je daar met je voeten lekker overheen kunt lopen. Met andere woorden, er zijn mensen die niet zo blij zijn met Al Jazeera. En vandaar ook waarschijnlijk dat er aan alle kanten van het gebouw politie op straat is. De taxichauffeur staat er naar te kijken... En uh, hij weet het zeker, alwel hij het op gefluisterde toon zegt... Dit heeft de Palestijnse geheime dienst gedaan, in burger verkleed. En dat is ook de reden dat hij uh, zo fluistert. En dat andere mensen ook hier vlak bij het gebouw van Al Jazeera het niet hardop willen zeggen. Namelijk dat Al Jazeera iets moedigs heeft gedaan. Dat de waarheid boven tafel moet komen. Dat dat de Palestijnse president niet goed uitkomt. En dat uh, dat hardop zeggen dus gevaar betekent in deze politiestaat. Is dat de de Is dat de laatste tijd wil zeggen dat ik het vrouw de moet worden. ik ben dat een mevrouw toevallig in het groen die komt het dichtst in de buurt uh, hier van wat uh, het standpunt van Hamas is. Namelijk het is onmogelijk dat deze heren uh, deze concessies doen dat ze uh, Jeruzalem willen opdelen. Geen enkele Palestijnse leider heeft het recht concessies te doen en het op die manier op te delen. De reacties waren dat ze vanuit Ramallah op de details die dus gelekt zijn over de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. We praten daar verder over met geografisch analist Jan de Jong. Hij heeft tot een paar jaar geleden de Palestijnen geadviseerd over het vredesproces. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan neem ik aan dat dit voor u niet zo nieuw was, allemaal die gelekte documenten, de inhoud daarvan. Uh, nee, die weerspiegelen feite precies wat, uh, wat al jarenlang bekend was. Uh, uh, je kan zeggen dat sinds uh, PLO-leider Arafat uh, onderhandelde met, uh, met de Israëli's in Camp David destijds, tien jaar geleden, dat uh, toen zulke soort concessies al openlijk besproken werden. En toch maakt het veel reacties los. Uh, mensen zijn Palestijnen zijn verontwaardigd. Hoe verklaart u dat dan als het geen nieuws is? Het uh, is in zoverre nieuws dat er nu echt uh, gedocumenteerd, uh, echt geboekstaafd is... dat die concessies gedaan zijn. En, en, en Dus mm. ja, er is geen ruimte meer om, om te zeggen... ja, dit is uit zijn verband gerukt en uh, dit is helemaal niet uh, wat bedoeld is. Hoewel ze dat vandaag nog wel proberen, hè, van beide kanten. Ja, maar die, die, die, die, die, die, die, die uitspraken zullen echt niet uh, ja, met geloofwaardigheid begroet worden. Ja, want het zijn documenten, ik weet niet of u ze heeft gezien... maar het is allerlei diplomatiek verkeer over en weer tussen beide partijen. Ja, eigenlijk krijg je een inkijkje van uh, hoe de partijen tegenover de tafel zaten. En uh, ja, wat, wat voor mij al jarenlang bekend was... dat er inderdaad gewoon kaarten uh, heen en weer geschoven worden... dat er echt tot een tot, tot, tot millimeter uh, uitgezocht wordt uh, waar de standpunten liggen. En uh, ja, het is eigenlijk. Uh, je krijgt een indruk van een gigantisch langgereik treurspel. Van de ene uitspraak die de andere ontlokt. En uh, ja, uh, er komt geen, geen, geen schot, totaal geen schot in hoe het uit, uiteindelijk uitpakt. Nou, dat is ook wel gebleken natuurlijk. En een vertrouweling van president Abbas die zegt dat het lekken hiervan onderdeel uitmaakt van een lastercampagne tegen hem. Uh, dat het bedoeld is om hem ten val te brengen. Net hoorden we die geluiden ook uit Ramallah in de reportage. Hoe ziet u het? Waar, waar zou het. Uh, door, gelekt, door wie zou het gelekt kunnen zijn en waarom? Um, er zijn meerdere partijen die hier belang bij hebben. Maar ik denk zeker ook in de Palestijnse kring... Uh, is, het, is het geduld over deze gang van zaken totaal uitgeput. Uh, je moet je voorstellen dat ja, de, de meeste mensen... die in Palestina hun brood moeten verdienen... Ja, die zien eigenlijk geen enkel uh, uitzicht meer in deze onderhandelingen. Die zijn economisch uh, aan, aan de rand van de ondergang... Dus het geduld is op en, en, dat, en dat ongeduld dat dringt ook door in de kringen van mensen die er professioneel mee bezig waren. Ja, en is dat dan ook bedoeld om president Abbas ten val te brengen? Is dat een reële mogelijkheid? Um, ik denk dat, dat Abbas al eigenlijk niet meer over uh, enig krediet uh, kan beschikken. Maar uh, het kan wel zo zijn dat, dat mensen vinden dat het hele proces uh, ja, opnieuw, uh, totaal helemaal opnieuw uh, aangepakt moet worden. Kan dat dan wel? Uh, dat zou alleen kunnen als uh, ja, de internationale gemeenschap uh, een, een, een stem gaat uh, nemen. Ja, als je dan terugdenkt naar vier jaar geleden... toen de Palestijnen adviseerden bij die onderhandelingen... de concessies die ze toen bereid waren te doen aan Israël... was dat ook mede op uw advies... Nee, ab absoluut niet. Ik heb ja. altijd uh, uh, ja, geprobeerd de aandacht te vestigen op het enorme economische risico wat Palestijnen zouden nemen met zulke soort concessies. Ja, want als je kijkt naar uh, hoe de Palestijnen uh, hebben geopereerd in die jaren, hè, hoe, hoe staan ze dan te boek wat u betreft? Ik denk dat, uh, wat ik altijd heel jammer gevonden heb... is dat er nooit enige uh, belangstelling was... om te kijken wat de gevolgen zijn van uh, een territoriale uitruil. Een stukje land, een stukje land hier en daar. Maar als je kijkt wat, wat uh, Nederland, uh, wat de randstad is... zonder uh, ja, bijvoorbeeld uh, de Rotterdamse haven, uh, Schiphol... Uh, de hoofddorp bedrijventerrein... Ja, dan gaat het over heel kleine stukjes Nederland. Misschien niet meer dan 3 procent. Maar Palestijnen die, uh, hadden eigenlijk heel weinig belangstelling voor wat er onder die procenten zat, hoe klein ze ook waren. Ja, U zegt, misschien is dit dan een punt om min of meer opnieuw te beginnen. Dat setje moet dan komen van de internationale gemeenschap. De, u, doelt u dan op Europa of op Amerika? Uh, beide partijen zouden moeten inzien dat, uh, dat deze weg uh, heel risicovol is... en, en dat het tijd is om weer gewoon... Uh, ja, de, de zaak in handen te leggen van de partijen die, uh, die werkelijk uh, doorslag kunnen geven. En heeft u nog wel eens contact met uh, uw Palestijnse contacten die die, die onderhandelingen doen? Uh, Jazeker. Ja, en wat hoort u dan van hen voor geluiden? Nou ja, dan zie je dus een enorme zucht ontsnappen: ja. van verslagenheid, van wanhoop. Ja, en, en wat zal het voor Israël kunnen betekenen dat, dat al deze informatie nu op straat ligt? Ik denk dat uh, veel mensen nu inzien dat, uh, dat Israël, uh, wat ze altijd beweren van we hebben geen uh, goede partijen mee te onderhandelen, dat uh, daar de bodem onderuit geslagen is. Zij moeten inzien dat, uh, dat ja, de Palestijnen tot maximale compromissen bereid zijn. Maar dat, dat wisten ze zelf... al toch, al die jaren? Uh, nou ja, in Israël was het gewoon een soort politiek credo dat Palestijnen radicalistische eisen stelden. Ja, en dat kunnen ze nu aan de buitenwereld niet meer uitleggen? Nee, dat valt niet meer uit te leggen. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat al die documenten, u kende ze... maar dat de Europese regeringsleiders en ministers van buitenlandse zaken... dat die dit ook al lang wisten waartoe de Palestijnen bereid waren. Dat wisten ze zeker. Ja, dus dan kan het toch niet zo heel erg veel uitmaken dat het nu op straat ligt... Toch wel, want uh, als je ziet wat voor uh, politieke beroering er in, de, in het Midden-Oosten eigenlijk onderhuids aan het uh, sluimeren zijn, uh, dan is de uitbarsting daarvan, uh, dit is daar een onderdeel van, Die is uh, iets wat uh, erg gevreesd wordt. Ja, En Hamas, hè, uh, dat is de, de andere partij bij de Palestijnen naast president Abbas. Wat verwacht u nu van Hamas, nu dit op straat ligt? Uh, ik denk dat zij uh, ja, uh, kunnen claimen dat, dat uh, ja, de weerzin die zij tegen zulk soort onderhandelingen, niet tegen het principe van onderhandelingen op zich, maar op deze manier, uh, dat, dat ja, veel gelijk aan hun kant gaat komen. Goed, nou, we gaan kijken hoe dat uh, zich verder ontwikkelt bij de Palestijnen, bij de Israëli's en natuurlijk ook bij uh, de partijen zoals Europa en Amerika. Jan de Jong, ik dank u wel voor uw toelichting op uh, de gelekte documenten. Tot u. Eens. Goedemiddag. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. De ontwikkelingen na de bomexplosie in Moskou zijn natuurlijk hier te volgen via Radio 1, maar ook via Russische websites van Interfax, Lenta en Novosti. De afgelopen uren liep het dodental snel op van 2 naar meer dan 30. De Nederlandse journalist Jelle Brand-Korstius was correspondent in Rusland. Hij twittert dat in 2004 de beveiliging van het vliegveld zo lek was als een mandje. Iemand smokkelde toen een bom aan boord van een vliegtuig. Alexander Pechtold van D66 is geschrokken van alle kritiek... op een van zijn Twitterberichten. Hij was bij de hoorzitting over de missie naar Kunduz. En daarover twitterde hij... De Duitse generaal bij hoorzitting Afghanistan heet Frits. En vervolgens gebruikte hij als hashtag hallo hallo. Ja, en dat valt verkeerd. Oh, o, oh, kereltje Pechtold, dik in de fout. Gaat dat zijn kop kosten? Dat is een van de reacties. Zijn eigen partijafdeling Drenthe lijkt ontzet. Onze leider Pechtold bespot een generaal op Twitter tot zelf reageert met naamgrap altijd gevoelig. Doet af aan prima hoorzitting. Weer wat geleerd. Die hoorzitting over Kunduz staat natuurlijk in alle avondkranten. Voorop het parool schudt Jolande Sap van GroenLinks... de hand van de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken. Die verwacht dat de trainingsmissie niet met oorlogsgeweld te maken krijgt. De Taliban is volgens hem weg uit Kunduz. Maar we eerder dus van Jolande uh, Sap om half zes... dat zij nog niet overtuigd is van de veiligheidssituatie... dat hij goed is daar in Kunduz. En zee zet op een rijtje welke vakken... de af gaan politiemensen gedurende zes weken krijgen. Een uur hygiëneles, vier uur ethiek, normen en waarden... en tachtig uur wapens en schieten. De Britse omroep BBC snijdt in zijn websites. En niet zo'n beetje ook. De komende twee jaar gaan er 200 weg. Dat is de helft van het totale bestand. Daardoor verdwijnen er ook 360 banen. De BBC moet de komende jaren een kwart bezuinigen vandaag. Shownieuws, sport, blogs. Er gaat veel verdwijnen. Maar er blijft ook veel moois behouden. Nieuws van hoge kwaliteit met veel updates en multimedia toepassingen. Zanger Jan Smit is opnieuw geopereerd aan zijn stembanden. Hij had een polyp. Volgens RTV Noord-Holland... is hij in het Icazia ziekenhuis in Rotterdam. En Smit mag drie maanden niet optreden. Drie jaar geleden ging hij ook onder het mes. Toen had hij groeven op zijn stembanden en nu dus een polyp. Zelf had Jan Smit nergens last van. Hij wist van niks, maar toevallig ging hij vorige week dinsdag aan de telefoon... in het Radio 1 in de ochtend. En toen meende Lara Rensen al iets vreemds aan zijn stem te horen. Ik, ik weet nog goed, ik heb er een aantal jaar mee gelopen. En dan, uh, ja, op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Dan ben je gewoon op. Het klinkt nu ook weer wat hees. Ja, maar jullie willen me wakker, hè? Oh! oh. Ik <laughs> Dit is je ochtendstem. <laughs> Dit is mijn ochtendstem, ja. <laughs> okay. Dat was destijds de ochtendstem van Jan Smit. Opnieuw dus geopereerd. Dat nieuws krijgt u in dit Radio 1 Journaal straks na zessen. Nieuws vanuit Moskou. Inmiddels 35 mensen die zijn overleden bij de bommenaanslag. 130 gewonden vanmiddag op het grootste vliegveld van Moskou. We praten daarover met rusland Marcel de Haas... onderzoeker bij het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vliegt zelf ook regelmatig op Moskou. Uh, Jelle Brand korstius meldde net al zijn ervaring. We gaan horen wat, uh, wat hij heeft beleefd daar op die luchthaven met de veiligheidssituatie. Dat en meer na zessen in het Radio 1 Journaal. Tot zo.